Goedemorgen, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders hadden vorig jaar net wat meer te besteden dan het jaar daarvoor. Volgens het CBS komt dat door hogere lonen. Toch heeft meer dan de helft van de huishoudens moeite met rondkomen, staat in een ander onderzoek. Voor het eerst is daarbij onderzocht hoe Nederlanders praten over geld. En wat daarbij opvalt is dat maar liefst 41% van de Nederlandse huishoudens zelden tot nooit over financiën praat. En dat ook maar liefst 70% het liefst hun financiële problemen zelf oplost. Mensen vinden geldzaken te persoonlijk. Toch kun je volgens haar best met elkaar praten over geld zonder bedragen te noemen. En dan gaat het meer om te praten over tips. Hoe pak je bepaalde dingen aan? Uh, waar kan je toeslagen aan? Vragen hoe doe jij? In een evenementencomplex in Leeuwarden is weer een tijdelijke asielzoekersopvang geopend. Vanaf vandaag is daar plek voor 250 mensen. Het moet ervoor zorgen dat er minder asielzoekers in het propvolle aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Als daar meer dan 2000 asielzoekers zijn, worden ze naar de noodopvang in Leeuwarden gebracht... waar ze maximaal 10 dagen mogen blijven. En daarna moeten ze terug naar Ter Apel om zich te registreren. Een hoopvol verhaal voor iedereen die wel eens iets kwijtraakt... want hoe groot is de kans dat je iets terugvindt... als je het zoekt in een berg met 900 miljoen kilo kunstmest? Het is een man uit Zwifterband in Flevoland gewoon gelukt. Hij verloor zijn trouwring tijdens het werk in een kunstmestfabriek in Breda. En dus had de ring op een boerderij ergens in Nederland... of in het buitenland kunnen belanden. Maar de ring kwam terecht op een boerderij in Zwifterband, zijn woonplaats... Een boer zag het ding ineens op zijn erf liggen en zag er een naam in staan. Nou ja, in munt van tijd uh, kreeg ik allerlei uh, berichten dat mensen uh, nou ja, die naam uh, konden. Het is uh, 180 keren gedeeld. Ja, het mooiste is dat uh, dezelfde dag nog de ring onder de juiste vinger uh, kon. De eigenaar van de ring zegt dol blij te zijn de ring weer terug te hebben. Het weer vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het 10 tot 12 graden. Morgen iets minder zonnig, maar wel wat warmer dan 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A9 Amstel richting Alkmaar staat feder tussen Amstel Veen en Bad Overdorp. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Morgen Zandvoort. Just okay. have to. Gonna do it. Yeah. Don't hear your baby love. Remember what's been done.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 Don't walk. Uh, and, nee, walk in don't look back. Goedemorgen bij Goedemorgen Zandvoort. In weer uh, onze uitzending live vanuit uh, Rabbel Racecafé. Uh, nou, het racecafé zat helemaal vol vanmorgen, neem ik aan, uh, Marcel. Met de kwalificatie. <laughs> nee, hij, hij heeft hem thuis bekeken hoor. Dus, uh, en morgen om vijf uur begint de race, dan, ja, dan is het hier ook niet, hè? Nee. Lekker thuis op banken, je hebt helemaal gelijk. Goed, uh, welkom bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, we luisterden eerst uh, naar het eerste nummer van... Uh, uh, dat is uitgezocht door Pim Groof. Uh, welkom Pim. Uh, mooi nummer met uh, Mick Jagger, de frontman van de Stones. Met uh, Pieter Tos. En ja, in de 30 kilometer, Walking Don't Look Back. Die, die Pieter Tos trouwens, die is ooit uh, neergeschoten hè, voor, voor zijn huis. Wist je dat? Die, er kwamen drie mannen en die wilden geld uh, hebben... En heeft hij niet gegeven en toen werd hij gewoon even doodgeschoten. Hij heeft nog met Bob Marley in de Whalers gezeten, wist je dat? Ja, ja. Goeie muzikant, maar goed, in ieder geval, uh, wat gaan we allemaal doen uh, dit, uh, uh, dit, dit, in dit programma? Want uh, het is een heel druk weekend in Zalvoort, misschien heeft u het al een beetje meegekregen. Maar in totaal uh, op zaterdag en zondag 26.000 sporters uh, zijn er in actie met wandelen, vandaag de juiste wandelen. En morgen fietsen en hardlopen, het is een uh, geweldig evenement. Uh, uh, dus da daar gaan we ook aandacht aan besteden. Want wat gaan we doen? De 30 van Zandvoort is vandaag, dat wandelevenement. Carina heeft eerder gesproken met uh, Meerte Visser, de event manager van onder andere de 30 van Zandvoort. Daar gaat ze mee praten zo, dat is opgenomen. Uh, zij heeft ook gesproken met uh, onze hiphop uh, uh, mannen, Ziggy en uh, uh, DNS... En die, ze waren genomineerd voor een Edison, helaas niet gekregen. Zandvoerse jongens. Ze zouden bij ons eerder in de uitzending komen. Dat is toen niet gelukt, helaas. Waren ze er niet. Maar uiteindelijk zijn ze bij Carina thuis geweest. En ze heeft er een heel leuk gesprek mee gevoerd. Waar we in twee delen straks naar gaan luisteren. Ook in het eerste uur is nog Peter Bluis van het CDA. Een buitengewoon raadslid. ...over de toeristische visie en een interessant uh, uh, iets wat hij gaat uh, vertellen daarover. In het tweede uur uh, uh, staat Carina live langs het parcours van de Dertig van Zandvoort. Uh, ergens in Bloemendaal heb ik begrepen, dus dat gaan we later ook uh, in het tweede uur horen. Uh, we hebben Jan-Jaap de Kloet, de wethouder, uh, bouwprojecten uh, aan de lijn... ...over onder andere de bouwprojecten in de Heijmansstraat en aan het Badhuisplein... Daar zijn afgelopen week bewonersbijeenkomsten over geweest. En we sluiten af met Gorge Martinez Calon over het Cuban Latin Music... in de kroeg morgen met Alina Sanchez. Maar dat allemaal later. We gaan eerst luisteren naar Carina... die dus gesproken heeft met Mirte Visser... de eventmanager van de 30 van Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ik wandel richting de eventmanager Mirte Visser. Zij is de eventmanager van het prachtige event De 30 van Zandvoort. Die eigenlijk uh, nu al uh, gaande is. Uh, we gaan haar zo meteen ontmoeten. Uh, zij staat ergens uh, opgesteld. Dus ja, ze zal overal en ergens zijn. Maar we hebben even kort afgesproken, zodat ik haar even kan spreken. Maar ja, wandelen wandelen is het beste medicijn, dat uh, is de beroemde uitspraak van uh, Hippocrates, een arts die 370 jaar voor Christus uh, leefde op het eiland Kos. Hij is zelf 90 jaar geworden en uh, grondlegger van de westerse geneeskunde, zo wordt hij in ieder geval gezien. En uh, ja, wandelen, een goed medicijn. Nou ja, het maakt je hoofd leeg. Uh, je voelt je fitter. Uh, je doet nieuwe inspiratie op. Je gaat ook tijdens het wandelen relativeren. Je maakt keuzes tijdens het wandelen. Uh, ja, je gunt jezelf ook eigenlijk uh, tijd voor jezelf. Of je bent gezellig met anderen aan het wandelen natuurlijk. En het allerleukste, het kost niks. Het is dus zowel lichamelijk als geestelijk goed voor je en het versterkt je immuunsysteem en maakt minder vatbaar voor ziektes. En het haalt ook een stresshormoon uit het lichaam. Het vermindert hartvaatziekten eh, en diabetes, obesitas en depressie. Het is ook goed voor je cognitieve functies, zoals eh, voor je concentratie en je geheugen. En je humeur krijgt ook een boost. Leuke liedjes voorbij het wandelen. Nou ja, uh, natuurlijk een beroemde walk the line. These boots are made for walking. The walking song. Maar wat we vroeger zelf ook zongen tijdens de wandelingen. Uh, zoals potje met vet. En de paarden op en de lanen in. Nou, ik denk dat ik er al zie. Ik ga er eventjes uh, naartoe. Ik uh, heb nu al een aantal stappen gezet, dus dat is mooi. Het is best fris. Goedemorgen Meerte. Goedemorgen. Jij bent de eventmanager van de 30 van Zandvoort. Klopt. Ja. Ben je zelf ook een wandelfanaat? Jazeker. Ja, ik, uh, ik wandel uh, zelf uh, in, uh, in de omgeving waar ik natuurlijk zelf ook woon. Uh, best wel veel. En uh, ja, wel van de korte afstanden ben ik zelf. Dus de 30, uh, dat vind ik een knappe prestatie voor de mensen die dat doen. Ja. Mensen moeten natuurlijk uh, best wel wat trainen, denk ik, hiervoor. Ja, zeker. Ja, en de mensen gebruiken deze afstand ook als een training juist voor een uh, vierdaagse. Bijvoorbeeld de uh, wandervierdaagse Alkmaar, die we ook organiseren. Daar is dit een prachtige uh, warming-up voor natuurlijk. Ja. Ja, en dan daarna dan nog uh, de Nijmeegse vierdaagse. Ja, de beroemde. De... Hè, de... Ja, veel mensen gebruiken het als voorbereiding daarop. Ja, ja. En dan heb je nog een andere afstand voor morgen, 18 kilometer. Ja, dat noemen we het kleine zusje van de, van de 30. De, het heet natuurlijk de 30 van Zandvoort, dus daar is het mee gestart. En uh, dan hebben we nu ook de 18 kilometer, al uh, een aantal jaar. En uh, die is sinds de afgelopen tijd ook erg populair geworden. Eigenlijk vanaf corona zijn, uh, ja, zijn heel veel mensen ook gaan starten met wandelen. En uh, die kiezen dan toch eerder voor de, voor de 18. En vanmorgen moest je al heel vroeg op? Waarom? Ja, we beginnen gewoon heel vroeg. Want uh, de vrijwilligers die staan ook al uh, gauw op de stoep. En de eerste start is al om zeven uur. Dan uh, ja, zijn de mensen een rondje over het circuit gegaan. Dus, en uh, om half negen, uh, tussen half negen en negen... dan gaan de auto's weer van start. Dus vandaar dat we dan uh, wel van de baan af moeten zijn. Dan moeten jullie er alweer af. Ja. En de dag daarna is natuurlijk... Uh, dat is dan morgen, dan is de circuit run. Ja. Dan rent iedereen er weer overheen. Klopt. Maar, uh... En met de fiets. Oh ja, ook nog de omloop. Ja. Het is hartstikke druk. Um, wat is nou populairder, de 30 of de 18? Uh, op dit moment is de 18 populairder. We okay. hebben 3.300 deelnemers uh, die de 18 lopen. En uh, ja, de overige die, die doen nu de 30. Wauw. En uh, totaal las ik iets van 6.000 deelnemers? Ja, totaal 6.000 deelnemers. Waarvan dan ook nog uh, 1.650 eerst dat rondje over het circuit lopen. Oh ja, dus daarvoor moest jij zo vroeg op. En daarna gaan zij... Gewoon weer ja. de route. Want er was iets met de route. Hè? De, er is heel veel wateroverlast uh, geconstateerd. Ja. Door de vele regenval van al een tijdje geleden. Maar toch kan, heeft dat nu te maken met de verplaatsing van de route. Ja. Of verschuiving van de route. Het hoge water, of ja, de regen van de afgelopen tijd, van de afgelopen weken, maanden eigenlijk... die heeft ervoor gezorgd dat de duinen gewoon helemaal vol liggen. En uh, het heeft gewoon niet genoeg tijd gehad om weg te gaan. En nou ja, vandaag was het ook weer een regenachtige dag. Dus in samenspraak met PWN, uh, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer... alle natuurbeheerders ja. zijn wij om tafel gegaan om te kijken van ja, wat, wat is er wel mogelijk... En uh, ja, helaas was er gewoon op sommige plekken enorm grote meren. En daar konden we niet omheen. Nee. Uh, dus we hebben een stukje van de Kennemerduinen langs het Vogelmeer en het wet. Uh, hmm. Die kunnen we dit jaar helaas niet pakken. Dus daar hebben we een ommetje voor gemaakt. Dus de meeste impact heeft ook gehad op de 18 kilometer. De 30 okay. die doet eigenlijk met name gewoon het rondje wat hij uh, hoort wat te doen. Al was. Ja. Okay, wat hij Ja, oké, wat hij al was. Daar een kleine wijziging. Ja. En... Uh... Wat vind jij nou van je baan zo uh, als eventmanager om zoveel mensen te zien wandelen? Ja, ik vind het geweldig. Ik vind uh, sowieso het leuk dat we niet alleen wandelen doen, maar juist het hele weekend tezamen. Dus we hebben uh, 4000 uh, fietsers aan de start met de omloop, 6000 wandelaars en 16.000 uh, hardlopers op de circuitrun. Dus ja, dat is natuurlijk geweldig dat je zoveel mensen aan het bewegen kan krijgen. Ja, ja. En uh, ja, dat doe ik met heel veel plezier. En wat is nou, uh, want wanneer begin je eigenlijk met de voorbereidingen van dit grote event? Nou, eigenlijk als het evenement is afgelopen... dan uh, nee. beginnen we al meteen met alle evaluatiepunten te noteren. Nee. Uh, hebben we gesprekken met, uh, met partners, met sponsoren. En dat noteren we allemaal. En, uh, dus daar, daar begint het eigenlijk al, want dat nemen we natuurlijk mee naar volgend jaar. Ja. En dan uh, heb je ook de vergunningsaanvragen... die echt al ruim van tevoren uh, aangevraagd moeten worden... Uh, we reserveren natuurlijk een plekje op het circuit. Dus ja, ik kan niet echt een, uh, een moment uh, pinnen van... Nou, we hebben zo lang de tijd nodig omdat het gewoon ja. Ja, een continu proces is. Omdat we het ook elk jaar weer willen blijven organiseren. Ja. Ik denk Zandvoort ook. Want uh, dit uh, is goed voor een heel veel dingen natuurlijk. Mensen die Zandvoort nog nooit hebben bezocht... die denken, hé, hey, wat is het hier mooi, wat is het hier leuk... want met deze wandeling... Kom je echt door de mooiste plekken van uh, omgeving Zandvoort ook. Ja. En de finish is in het dorp, toch? Ja, de finish die is op, de, uh, op het gasthuisplein. Oh, ja. Echt in het centrum van Alkmaar. En, uh, ja, van Zandvoort. Uh, ja, sorry. Van Zandvoort. Dat ja, is wel een beetje ver? <laughs> wij, wij zitten zelf in Alkmaar. Ja, ja, ja. In het centrum van Zandvoort, ja. inderdaad. Oké, okay, dus uh, daar kan ik me herinneren dat de Light Walk daar ook eindigde. Ja. En uh, dat Zandvoort is ook. Ja, dat is ook een event van jullie, toch? Klopt. Dat Hoi. is een, een avondwandeling. Uh, mijn andere collega die organiseert ja. die, die, die is daar dan event manager van. Ja. Um, en dat is dan de, de kortere afstanden en in de avond, waardoor we uh, ja, met lichtjes en kunstwerken aan de gang kunnen. Ja, en dat is ook echt, echt een beleving om aan mee te doen, zeker. En is het net als bijvoorbeeld voor de kinderen straks de, de avondvierdaagse? Denken jullie dan ook wel eens van nou het is leuk om voor kinderen ook nog iets te organiseren tijdens uh, deze wandeltocht van vandaag? Nou, tijdens de Zandvoort Leidwalk hebben we ook de, de Family Walk. Ja. Dus daar uh, zijn we er inderdaad al op ingespeeld. En we zijn zeker aan het kijken om uh, vernieuwende routes toe te voegen. Ja. En ook om een Family Walk uh, aan dit soort uh, evenementen toe te voegen. Het wil niet altijd lukken, omdat je natuurlijk te maken hebt met, uh, nou, met bepaalde stukken natuur. En het is nu ook het broedseizoen. Ja. Dus daar kan je niet altijd elk paadje nemen. Ja. Uh, dus we zijn tot nu toe vaak gebonden aan die 18 en een 30 kilometer... Ja. Maar uh, mijn intentie is wel om het te gaan uitbreiden, zeker. Ja, ik denk dat dat wel heel erg leuk is. En uh, als je nu zo uh, bekijkt, alle, alle posten. Ik ga straks nog naar San Blas. Uh, dan ga ik daar even de posten bekijken. Maar hoeveel posten zijn er in totaal eigenlijk? En hoeveel vrijwilligers? We hebben in totaal op de zaterdag 130 vrijwilligers uh, die bezig zijn. Zo. Dus dat is een hele hoop. En dan is dat natuurlijk op de zondag uh, nog meer uitgebreid. En we zijn op vrijdag al begonnen ook met opbouwen. En dan zijn er ook echt al tientallen vrijwilligers uh, bezig voor ons. Of samen met ons. En qua verzorgingsposten hebben we er vijf. Zo, oké. Okay. Ja. En uh, merk je dat, uh, ja, het weer is vandaag oké. Okay, maar uh, merk je dat als het uh, bijvoorbeeld heel warm is en zo, dat er dan veel meer uh, blaren zijn of problemen met wandelen. Want je moet echt goede schoenen hebben... Hè, om zo'n grote afstand te kunnen, uh, kunnen... Ik heb de marathon in New York toen gedaan. Yep. Maar dan moet je toch echt wel ook goede schoenen hebben. Want anders ga je, dan kan je je misschien nog wel fit voelen. Maar als alles gaat schuren... dan wordt het wel een vervelend stukje nog. Nou, we hebben natuurlijk eerst nog uh, een best wel stukje over het strand ook. Oh ja, dus uh, dan loop je ook door het zand. En uh, ja, dan is het zeker lekker om goede schoenen te hebben. Ja. Uh, wij hebben ook een, een, een sponsor, of in ieder geval een partner, Travelin. En die heeft goede, goede, hard, goede wandelschoenen. Okay, en goed. uh, die zijn zeker geschikt voor dit soort afstanden. Ja. Kunnen mensen nog, uh, wat je bij de marathon ook hebt... nog even kleding of, of wandelschoenen kopen... Op, uh, op deze dag? Uh, vandaag hebben we geen, uh, geen expo in, uh, in oh, de tent ja, de of op het circuit. Nee, okay. we hebben geen expo. Maar online uh, uh, zijn er uh, ja. coupons in ja. onze, op onze website. Ja. En gaat nog iemand het... Uh, ja, vanmorgen was al heel vroeg. Is dat dan officieel geopend? Ja, de, de wethouder uh, heeft uh, een startschot gegeven. En we hebben zelfs ook uh, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland die een startschot heeft gegeven. En de... Uh, het goede doel waar wij uh, ja. voor wandelen, die heeft ook een startschot gegeven. En wat is het goede doel? Antonie van Leeuwenhoek Foundation. Oh. En dit jaar uh, is het onderzoek uh, voor uh, melanoom en uh, ja, het opsporen van, uh, van huidkanker. En uh, daar hebben we een heel mooi bedrag voor, uh, voor bij elkaar gewandeld. In ja. samenwerking met alle, alle wandelaars. Ja, oh wat goed, wat goed. Nou, ik uh, denk dat jij het uh, heel druk hebt, want wat, uh, wat houdt deze dag voor jou in? Van hot naar her gaan, wandelen, fietsend. Wat, wat, uh, hoe ziet jouw dag er verder uit? Ik mag uh, grotendeels in de auto zitten. Uh, maar sommige stukjes die kunnen we echt niet uh, met de auto bereiken. Dat is juist het mooie van de route natuurlijk. Ja. Um, dus dat, doe ik, uh, dat laatste stukje doe ik allemaal lopend. Verder uh, mag ik gewoon van post naar post rijden. En alle vrijwilligers even bekijken of alles goed gaat. Ja. Of ze eventueel nog hulp nodig hebben. Of uh, misschien materiaal missen. Dat soort dingen. Dat heb ik dan, uh, dan achter in de auto. heb ik eigenlijk een bakje met allemaal uh, reservespullen. Oh, wat goed. goed. geregeld. Ja. Nou, ik wens je een hele mooie dag. En uh, ik ga zo even richting uh, San Blas. Ga ik eens kijken hoe de mensen voorbij komen. Ja, veel plezier. Geniet ervan. Nou, dankjewel. Tot ziens. Doeg. Waar was jij? Dacht je niet aan mij? Ik was alleen hier al die tijd. Maar dank je wel, ik rijd aan mijzelf. Of vraag me dan nu niet of ik jou nog wel. Ik ben vanavond de laatste tijd. De laatste en dit gesprek gaat de laatste zijn. Vaas jij? waar was jij? Was jij, ik was degene die ik zocht ik zag niets naar jou, ik zag mezelf in die bocht Ik weet dat, jij me niet kan laten, laat me los Je handen in de haren, maar het is jij gevaar De laatste keer op Centraal Ook al waren wij niet centraal ik denk eraan, het gaat weer telkens mentaal nee, Niet spreekt niet mijn taal Nu doe ik showtjes in de stad Ik laat mijn pijn deze nacht, ik lig alleen hier Ik pak de laatste trein, ik sta helemaal alleen kan niet meer met je zijn, is het einde van ons twee Ik doe het boek dicht, denk maar niet dat ik je mis Het is donker in de gang, aan het einde zie ik licht En ik wil je niet meer horen Ik wist het liefde van tevoren Baba said, she's tekorted on my wall. Yeah, yeah, Geen spite, geen nostalgie. Thank you, and as you have me. And for the last time. The last time. And your gesprek gaat the last time. What was and for now, the last time. The last time. And your gesprek gaat the last time. was said het to go, ik koop een drankje En overdenk mijn keuzes alleen op een bankje 24 uur terug, niks aan het handje Besef wie ik ben nu, dus dank je Beschermende hand en warmte, is wat ik allemaal miste In plaats daarvan leegte en alcoholisten. Niemand die het zag, wat ik allemaal fixte Heel de stad in mijn rug, die me allemaal diste Hoe cares, ik ben de goat, iedereen die in mijn team wil Kom mij niet vragen waarom ik je nu niet zien wil Leeg zijn je woorden, nat zijn je ogen Jammer voor je, want ik heb het hier op het drogen. Weet dat je waar, dat ik hier was gebleven Maar heb alle ik heb vaak in geschiedenis geschreven en de tijd is geld. Ik heb liever dat je mij niet belt, niemand was er bij mijn eigen held. Waar was jij? Dacht je niet aan mij? Ik was alleen hier al die tijd. Maar dank je wel, Ik krijgt het mijzelf. Maar vraag me dan nu niet of ik jou nog hel. Ik pak vanavond de laatste tijd De laatste tijd En dit gesprek gaat de laatste zijn. Waar was jij? vanavond de laatste tijd. De laatste tijd. De laatste En dit gesprek gaat de laatste zijn. Waar was jij? Rijn, dat was uh, Ziggy en uh, de JNNS. En uh, daar gaan we ook naar luisteren in een gesprek... dat Carine Veeren eerder met uh, deze twee soms jongens had. Ik zei het al... Ze zijn genomineerd geweest voor de Edison, helaas niet gewonnen. Maar daar horen we meer van, uh, van Carina in een gesprek met twee Zandvoortse muzikanten. Nou, goedemorgen Zandvoort. Ik zit hier met Siggy en Dins. Twee weken geleden hebben we ook al over deze toptalenten gepraat. En toen hadden we allemaal vragen. Maar ja... Zoals een ster uh, dat doet. Ze konden niet. Ze hadden het druk. <laughs> ja. Dus uh, nu zitten ze gezellig tegenover me. En uh, nu kan ik alles vragen wat we willen weten. En uh, allereerst, jullie waren twee weken geleden voor de Edison genomineerd. Klopt. En uh, dat was natuurlijk echt heel spannend. Ja, uh, zeker. ja, toch? Hoe hebben jullie het beleefd die hele avond? Ja. Eigenlijk hadden we sowieso niet verwacht dat we genomineerd zouden worden. zeg maar. Het kwam echt uit de, uit de hoge hoed. Zeg maar. Het was gewoon heel onverwacht dat we werden benaderd. En eigenlijk wisten we ook niet echt wat de Edison's inhield. Zeg maar. ja. ja, klopt. Dus, dus je, je moest het nog, nog even inlezen? Ja, we moesten er nog ja, even, ben even inlezen. Gebeld <laughs> van, uh, Edison's dit dat. We dachten van ja, wat is het nou eigenlijk? Ik had er wel van gehoord. Die maar, ja, ja, ja. Oudste ongeveer... muziekprijs van Nederland. Ja. Klopt. En dan zoeken ze gewoon toptalent. De jury is ook niet niks. Die hebben gewoon gedacht, we moeten die nieuwkomers eventjes uh, in het zonnetje zetten. Voelde je dat ook zo toen je daar was? Want heel muziek, muzikaal ja. Nederland is aanwezig. Mm -hmm. Klopt, ja. Dus lopen over de rode lopen, zeg maar. En, yeah. Allemaal interviews, dus dat is allemaal nieuw voor ons. Maar ja, dat was wel echt een ervaring. En ik ja, vond het wel echt uh, leuk, ja. was wel leuk om mee te maken. Ja. Ook, ja. Jullie zaten daar met de zonnebril op. Ja, ja, ja. Als ja. echte sterren. stap. Ja. ja. zeker Glitterpakt. Ja, en hoe groot was de hoop dat jullie hem dan zouden winnen? Hoger dan verwacht eigenlijk. Ja, dat is zeker. Okay. Want we hadden niet, sowieso niet verwacht dat we genomineerd zouden zijn. En uh, ja, daarnaast was het gewoon, wij dachten van ja, we hebben eigenlijk wel een grote kans dat we hem pakken. Dat we hem mee naar huis nemen. Mm. Maar het mocht niet baten, volgend jaar niet ook uh, Zeker, Flemming die heeft hem nu eindelijk wel. Na drie jaar. Ja. ja, daarom. Dus jullie moeten volhouden. Maar goed, voor de prijs hoef je het natuurlijk ook niet altijd te doen. Want uh, jullie zijn gewoon sowieso goed op weg. Hoe is het gelukt om bij zo'n top-notch platenlabel terecht te komen? Uh, worden jullie dan opeens gebeld of hoe gaat dat? Ja, we hadden een, uh, een kleine stukje dat we op Instagram uh, online gegooid. En dat ging best wel viraal. En toen werden we benaderd door een vriend van Mofaradi, die werkt bij Topnut. En die had ons zeg maar, gelinkt aan Mofaradi. Toen kwam ik gesprek bij hem en uh, ja, toen kwam het een of, een of ander. En denk je dan van wow, wat gebeurt ons? Want eerst hadden jullie twee gewoon zelf uitgebracht. Ja, klopt. Ja, ja. En dan denk je van nou, zo gaan we wel gewoon verder. Maar dat dit dan op je pad ja. komt, moet je daar dan over nadenken? Dat van... is meer gewoon, wij, wij kennen elkaar al levenslang, ja. zeg maar. Dus... Wij dachten gewoon, we waren sowieso altijd op zoek naar dingen om te doen. En waar kunnen we geld mee verdienen? Waar kunnen ja, we natuurlijk. We waren dus ja, er ook dat. van leven. We waren altijd samen met, met zulke dingen. En uh, uh, ja, toen hebben we gewoon alleen maar muziek gemaakt, ook omdat we het leuk vonden. En dat is gewoon een beetje uit de hand gelopen. eigenlijk. Ja. Uit de hand gelopen lobby. Lobby. Je hoeft niet te lobbyen. Ja, lobby. Dat is niet <laughs> dat nodig. <laughs> En jullie hebben natuurlijk zo uh, verschillende stijl, qua stemgeluid ook. En uh, hoe ontdek je dan uh, dat dat zo goed bij elkaar past en hoe ga je die rolverdeling een beetje doen? Of uh, ging dat ook allemaal. Ja, dat gaat het allemaal automatisch af van ja. ja, want uh, jij begint meestal met de teksten. Ja. Enorm ja, dus veel. Uh, uh, enorm veel tekst. Ja, de refreintjes, zeg maar, pak ik wel meestal. Hij is meer van de melodie'tjes oh, ja. en van de... de ja, van en de jij pakt Ja. Ja, en... Maar hoe... Uh, schrijven jullie wel samen? Ja, we schrijven ja, we altijd samen. Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. En heb je dan nu alweer een paar ideeën voor nieuwe platen? Genoeg. Genoeg? Ja. Te veel ja. eigenlijk. Ja. Nee, nee. ja, want een nieuw nee, stuk nee, komt vrijdag ja. uit. Klopt. Klopt. Vrijdag komt uh, de laatste trein met Big Two uit. Ja? Oh, Big Two. Ja, Big ja, Two. Ja, van ik, de ik... Oh, leuk. Uh, dus, ja, ik ja. zag uh, natuurlijk uh, mijn rennummer is eigenlijk die van Chirac. Dat gebruik ik... Sure, sure, sure. ja. Ja, ja, ja, en ik wist dus niet dat jullie dat waarden. Ah. Totdat mijn dochter natuurlijk zei van... Ja, maar mam dat, dat is Daan. En, uh, en zeg maar, ik zeg wat? Dus ik heb daar gewoon mijn marathon uh, mede op gerend... Is echt ja. ja, is echt een goed nummer om op te rennen. Snelle, snelle bieden. Ja, ik ja. weet je wel dat je weer even... Snelle pasjes. Ja, ja, hele snelle pasjes. En zeker als je een beetje omhoog moet. Klink. In New York moet je flink omhoog. Maar uh, uh, schrijverskampen hebben jullie ook gedaan. Kijk, ja. En, uh, ja, ook genoeg. Is dat iets wat je iedere keer naar uitkijkt? Van, oh, daar halen we echt veel inspiratie uit. Want dan ben je een hele club, volgens mij. Ja, ik vind het wel altijd gezellig. Want je bent met het hele team. Dus iedereen helpt zeg maar, met het liedje met liedjes maken, dus... Ja, dat helpt wel. Ja. Je bent echt gefocust op alleen muziek maken... Ja. en niks komt erbij kijken. Ja. Zeg maar. Je bent gewoon alleen maar in een soort woonkamer... in een huis... huis huiselijke setting, zeg maar. Ja. En ja. Eh, word, word je ook verbeterd door anderen? Help je elkaar allemaal? Ja, dat dat is je zegt van die, die melodie... Ja. Want elke keer heb je weer een hele goede melodie te pakken. Vind ik dan ook zo knap? Ja, nee, dat gaat gewoon. Ja, Hij is, hij is muzikaal. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, was je vroeger al? Nee, nee, echt niet. Nee. Helemaal eigenlijk niet. Nooit eigenlijk, nee. Oh. Ik luister wel altijd muziek, maar ik heb nooit echt een idee van. Oké, okay. We gaan rappen ja, of we gaan, uh, beetje, rappel, maar, we gaan nee. uh, zingen. Ja, dat maar dan, dan heb je dus eigenlijk, zonder dat je door hebt, uh, talenten te pakken. Klopt, ja. Want ja, dat eigenlijk moet je wel echt hebben. Talent. Verborgen verborgen. Talent, ja. Heel erg verborgen talent. Die gewoon helemaal uitkomt. Doordat jullie zo samen, als jullie voelen jezelf familie van elkaar, omdat jullie al zo lang uh, buurjongens zijn. Klopt. Uh, en dan ben je zo verbonden en zo op elkaar ingespeeld, dat, je gewoon, dat alles gewoon vanzelf gaat. Zeker. Ja, ik vind, het niet, ik vind dat niet normaal. <laughs> ja, en dan uh, dat de rondjes, oh, uh, dat is ook rondjes, echt een top, ja, is... Uh... Dus het is een legendarische pokoe voor ons. Oh ja. Ja, dat, was. dat was eigenlijk wel jullie allereerste Klop. met Klopt, dat top was onze allereerste uh, yeah, tune gestrekt. Uh, en uh, top Heel veel also. streams. Die had gelijk uh, goed ontvangen. Dus, uh, maar gil je het dan uit dat je denkt, wow, wat gebeurt er, het? het explodeert? Okay, je beseft eigenlijk zelf niet eens wat, nee. wat er gaande was. Het ging allemaal echt snel, want de volgende maand hadden we alweer een nieuwe tune uh, uitgebracht. Dus we moesten echt automatisch piloot, mm. gingen we gewoon uh, door, door en door. Wordt er dan ook veel van je verwacht dat je wel, oh. uh, zoals een schrijver, die maakt het, heeft een contract, dus die maakt een contract voor drie boeken, dus Klink. moet doorgaan? Mm -hmm. ja, Hebben jullie ook een beetje zoiets? Ja, daar is het voordeel dat wij al heel veel toons hadden gemaakt voordat we begonnen met uitbrengen. Zeg maar. Ja. Visions of you in shades of blue. Easily drifting my darling I miss you so Shades of blue Smoky Snarky, shifty, Shifting Lazily Drifting My darling Dat is een heel rustig nummertje. Geweldig. Cliff Richard, een tijd geleden. En hij zong Vision. Vision was dat, Pim, ja, hè? klopt hè. En nou, dat is visie. Daar hebben we het nu, nu, gaan we het ook nu over hebben, want we hebben in de uitzending nu Peter Bluis. Uh, goedemorgen, Peter. Goedemorgen Goedemorgen, Zandvoort. Uh, ja, buitengewoon raadslid van het CDA. En die afgelopen commissievergaderingen, dat is alweer week geleden of zoiets. Hè? Ja, ja, klopt. Uh, daar heeft hij enkele uh, interessante voorstellen gedaan. Uh, misschien dat je zelf even kunt zeggen wat het was. Ja, daar wil ik graag uh, toelichting op geven. We hadden dus de toeristische visie die uh, zeg maar ter tafel kwam en waarover gediscussieerd werd. Uh, in de toeristische visie staat ook vooral groot denken. En dat... Uh, prikkelde mij, ermee, hè? want die stukken lees je al weken van tevoren en de conceptversies lees je. Nou, niet alleen dus, jou, maar ook de hele fractie. Neemt de, de, ja, ja, ja natuurlijk. En eigenlijk ieder raadslid. Ja, ja, ja. En, uh, en als je dan als Zandvoort door Zandvoort gaat, dan zie je ineens ook een aantal dingen die bij groots denken passen. En dat is onder andere als je op het Badhuisplein staat, wat nu kaal is en waar de laatste stukjes afgebroken zijn. Dan denk je van, wat, wat wil de toerist nou hebben? Die wil comfort hebben, wil gemak hebben, enzovoort, enzovoorts. En dan denk je aan een grote ondergrondse garage onder het, Dat nou, het kan Vavouwseplein je. Het plein is dus eigenlijk ernaast, hè? Daarnaast. Niet maar, de maar je kan het inderdaad ruimer bekijken. Ja, ja. He, we hebben natuurlijk de parkeergarage van het casino. We krijgen op het Badhuisplein komt woningbouw. We hebben ook auto's, die mensen. En natuurlijk het Vafouwseplein kan je zeg maar ook een parkeergarage doen tot eigenlijk Dirk van de Broek. En daarboven kan je sociale woningbouw doen. En het gaat vooral natuurlijk ook om die sociale woningbouw. Hè? Want je kan daar, als je zeg maar even grofweg rekent, kunnen daar misschien wel 25 tot 75 woningen staan. Afhankelijk natuurlijk hoe je gaat bouwen, lagen, hoeveel ja. etages ja. je gaat gebouwen, enzovoort, enzovoort. Maar nu kan het. Eerstkomende eeuw kan het niet. Dus... Het moet nu wel gebeuren. Als ik kijk, zeg maar, mag ik doorgaan? Ja, je mag wel even doorgaan. Ik, kom, ik, ik ga kijk, straks nog op een vraag dus Natuurlijk uit die toeristische visie zitten te kijken. En wat, wat gaat er nu gebeuren? Je moet verder kijken. Dan zeg maar deze raadsperiode. Je moet naar 2040 kijken. Al die plannen die in stand gemaakt worden, zijn allemaal plannen tot 2040. Ook de toeristische visie. Nou. Als we gewoon eens naar de cijfertjes gaan kijken, dan voorspelt het Centraal Bureau voor Statistiek dat de bevolking groeit naar pakweg 20 miljoen hè, in uh, 2030. Uh, toerisme, het Nationaal Bureau voor Toerisme, voorspelt een groei van toerisme van circa 30 procent. Nou, uh, dan kan je ook uh, aannemen dat het aantal auto's zal groeien. En datzelfde kan je loslaten op onze hofleverancier toerisme op Noord-Rijn-Westfalen en rijnland palts En er wonen ook zo'n 25 miljoen mensen die zeg maar als hoofdbestemming, even globaal gezegd, de kust hebben, de Hollandse kust. Niet te hopen dat ze allemaal tegelijk komen. Nee, dan moeten ze spreiden. Nee. En uh, je hoort uh, Lars steeds zeggen: ja rond, ja rond, ja rond. Mm -hmm. En daar gaan we ook voor. Oké, okay, even tussendoor. Uh, jij hebt dit verhaal ook gehouden dus in die commissievergadering een ja. anderhalve week geleden. Uh, daar kwam meteen al kritiek op van onder andere de D66. Die ja. zeiden van nou, luchtfietserij, dat kan Vata Morgana niet. Vata Morgana. en. Morgana, ja. noem maar op. Uh, wat dacht je toen? Daar was ik wat teleurgesteld over. Uh, we zitten hier voor Zandvoort. Eigenlijk zit ik een verhaal te vertellen wat geen enkele politieke lading heeft voor een partij. Het is gewoon visie voor Zandvoort. Daar gaat het om. En mijn stelling is ook, uh, toerisme is de kurk waarop zeg maar, Zandvoort drijft. Daar verdienen we ons brood mee en daar kunnen wij alle Zandvoorters, ook de mindere bedeelden, mee helpen. Dus het is een, zeg maar, een heel belangrijk item. Een win-win situatie. win-win en dan ook ja, nog sociale ja. woningbouw ja. van Vauwseplein. En ik was gelijk een beetje verbaasd en teleurgesteld over. Denk, nee, maar goed. Je kijk kan naar 2040, kijk verder. Ja, je kan natuurlijk wel afvragen of het, of het, of het financieel haalbaar is bijvoorbeeld. Hè? Ik bedoel, natuurlijk. Dat uh, was uh, ook mijn opmerking. Zei, uh -huh. nou, we hebben genoeg commerciële partijen. En, en, laat ik het zo zeggen, Hans... Um, je kan ook een heleboel tegenwerpingen en problemen bedenken. Dat kan, ja, Maar ik heb dat... altijd geleerd, denk in oplossingen. Uh -huh. Denk in visie. Die problemen bedenken andere mensen wel. Om het zo ja, te zeggen. Ja, ja. Nou. Um, dan gaan we kijken naar zo'n parkeergraasje. De meeste mensen weten ook hoe de parkeergraasje in Katwijk eruit ziet. En uh, er zijn een heleboel mitsen en maren, natuurlijk. Maar als je dus kijkt, uh, als je zo'n verkeergraadje maakt, dan is die voor veel dingen geschikt. Ik, ik heb zo uitgerekend als je casino erbij telt en dan kan je 700, 800 auto's kwijt. Dat is veel. Dus casino, Badhuisplein en, ja, en het voor Ja precies, je trekt het ja. helemaal door. Helemaal. Ja. Uh, nou, wat zijn de voordelen? Je hebt natuurlijk... De, men praat over de versteviging van de kuststrook. De verwachte zeespiegelstijging. Nou, de Delta-commissie en het Hoogheemraadschap zullen er blij mee zijn in mijn optiek. He, de ondergrondse parkeergarage is ook een zeewaterkering. Als je dus kijkt... Want dat de, de, de, de, de, de denkt men ook... van uh, Hoogheemraadschap zal wel dwars liggen en de Delta-commissie... Maar je ziet nu... In, kijk, in Katwijk heeft men een kuststrook aangebouwd. aangebouwd. ja, klopt. Men is nu in Scheveningen bezig. Die parkeergraafje mm -hmm. is bijna klaar, ook in de kuststrook. En in Noordwijk is men ook bezig. Want de regels zijn namelijk verruimd. Mm -hmm. Daar moet je gebruik van maken. En je mag best tegen de regels een beetje aanschuren. Mm -hmm. hè, want... Uh, ja, maar belangrijk. er is uh, een, ik denk een jaar of zes, zeven, acht geleden is er ook een keer uh, over gesproken. Ja. En toen werd het eigenlijk meteen afgeschoten omdat het uh, hoogheemraadschap het uh, zou zit, zien zitten. Datzelfde speelde je in Noordwijk, bij Huisterduin. Duin. Uh. En dat wordt uh, toch, toch even onderzocht. Nu is men gedacht. verder, ja. Oh, okay, ja. Okay. Uh, is, het, is het niet erg moeilijk, uh, want als je de Engelbergstraat neemt, die al er, erg druk is, uh, ja. uh, met het in- en uitgaande verkeer uh, om dat te uh, kunnen regelen? Je kan het ook anders bekijken. Nu komt het verkeer Zandvoort binnen en die moet bij de Tol links af. Ja. Die houdt het verkeer van de Dr. Gerkenstraat op. En die moet dan slijp door naar de zuid eventjes, uh -huh. even kort door de bocht. Kort van als je ja, nu ja. kijkt, he, van, je hebt een logische aanrijroute, zowel van noord als zuid. He, je komt Zandvoort binnen en je rijdt via de hoge weg, rijden ja. zo die parkeergraage in. Ja. Logischer kan ja, haast okay, niet. Ja. Even, he. en, het, he, en hetzelfde zeg maar, zou ook... Maar via de boerderij. Als je een hele drukke dag hebt en er staan 700 auto's, ik noem maar wat, en het begint te regenen, dan weet je dat iedereen tegelijk weggaat. Dat zou een probleem kunnen opleveren. We moeten ze verleiden om, zeg maar, Standford in te gaan. Ja, lekker in Ja, oké. Ja, maar je weet hoe het werkt. Ja, ja, ja. Ze willen allemaal zo snel mogelijk naar huis toe. Nu haak je meteen op een ander punt aan. Van. Ik heb al met meerdere mensen gesproken en ze zeggen, ja, maar we hebben toch P de Noord en Pede Zuid. Uh -huh. Nou, moet je nou eens voorstellen. Nou, P Pede Noord is er nog niet. Daar kan je ook nog over discussiëren. Ja, ja, ja. uh, maar er kunnen al auto's wel staan. Laat ik het dat als, kunnen ze dat staan, laat ja, ik het zo zeggen. Maar je komt naar Zandvoort, je gaat gezellig uit, je neemt vrouwen en kinderen mee, je hebt allemaal rommel in je auto voor op stond. En... En je gaat inkopen doen. Je gaat toch niet denken dat mensen dan met hun inkopen helemaal naar P de zuid willen lopen uh -huh. of peden. Die willen gewoon in het centrum zijn, of in het LDC, of eh, zeg maar in een par gat. Of je maar kunt maken. met een mooi karretje uh, dat door, door de breid. Precies. Uh, hè, dus, dus, wordt het hopen, zeg maar de, hopen, hopen, midden, hopen, hopen. De MKB wordt er, wordt er veel beter bij. Ja. Ja. Dus um, zo kan je er naar kijken. Um, en dan welke plan heeft Dirk van den Broek. Hè? Die kan eventueel aanhaken. Ah. En het is nogmaals, het komt maar één keer voor. Hè? Ja, je kan het twee uh, maar één eeuwen. keer doen, dat klopt. Ja. Nu kan, heb je, het, heb je nu kan met, het. Heb je hier al met uh, het college over Ik heb spraken. al, uh, zeg maar, met... Uh, het ontstijgt namelijk toeristische visie. Ja, ja. Uh, je moet het meer zien bij projecten. Uh -huh. En ik heb met uh, de Kloet heb ik daar ook al over zitten brainstormen. Ja, ja de wethouder, ja. Binnen natuurlijk, binnen de fractie. Ik heb nog een aantal andere uh -huh. mensen... heb ik aan tafel gezeten... Uh, om daar gewoon over te discussiëren. En proef jij enig enthousiasme? Ja, <coughs> maar ik ben eigenlijk vooral geïnteresseerd in tegenwerpingen. Ja, ja. Want dat geeft dat, dat een <coughs> stukje spanning en dat, dat mm -hmm. geeft denken in oplossingen. In plaats van te zeggen: van, ja, ja, ja, kan. Maar, ja, dan die sociale woningbouw. Mm -hmm. Want dat vind ik ook. We hebben heel belangrijk. Ze een tekort aan woningen voor zandvoorders. Absoluut. Dus je weet, hè, het badhuisplein wordt gebouwd en het entreegebied gaat gebouwd worden. Uh, daar, als ik dan uh, Gert-Jan Bluis dan uh, uh -huh. citeer daarin, is een zeg maar: moet je een verdeelsleutel toepassen ten aanzien van sociaal, middenhuur ja. en, uh -huh. en op. Zeg maar op badhuisplein en entreegebied is dat wat lastiger. Ja. Dus je kan ook compenseren, zeg maar, op het verhaalplein. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Uh, en het past ook in een verdichtingsscenario. En ja. ook deze kant komt maar in. Eén keer. Ja, klopt. Nou, ja. Dus dat in wezen. Uh, ik, ik kan nog een heleboel meer nee, dat begrijp ik. Ja, ja. Uh, erover want je, praten. Want je kon, je kon nog met een andere. Ik voorstel. heb nog twee andere dingen. Die ja, ik, maar dat wordt die voetgangerstunnel bij, bij, bij de Engelbertstraat. Dat de hoogte van het station. Daar ga ik nu graag ook even over ja. vertellen. Um, en ook deze kans. Het doet zich maar één keer voor. Want we hebben net al die pandjes afgebroken. Uh, we gaan het entregebied ontwikkelen. Dus dan kan je ook eens kijken van. Zijn er geen slimmere oplossingen? Het OV, de trein, een echte USP voor Zandvoort. Als er een trein aankomt en het is, uh, maar ook bij storm of bij redelijk weer en heel mooi weer, dan komt er zo'n hele kolonne uit de trein en die moet oversteken, die moet oversteken bij de Engelwegstraat. Nou. En op drukke dagen hebben ze wel uh, verkeersregelaars. Nou, he, maar... Je geeft een prima voorzet. Wat zijn de voordelen van een tunneltje? Je hebt geen ad hoc verkeersregelaars nodig. Nee, die hebt je niet meer nodig. Nee. Die Belisbrug voor de Formule 1 hoeft ook niet nee, gebouwd te dat worden. Dat is ook uh, afgelopen uh, Minder ongelukken. Vanuitgaan dat er weer nou, Formule 1 komt hè, na 2020. Maar laten goed, dat, we positief dat, dat denken. Ja, we denken positief. Ja. positief denk. En trouwens, dat geldt ook voor andere grote mm -hmm. sport- en andere evenementen. Ja, want ja. in de visie van het entreegebied staat daar dat er ook een evenementenplein wordt. Ja, nou, ja, ja, ja. Dan kan je zeggen: een tunnel, is dat moeilijk? Nee, dat is niet zo moeilijk. Als je gewoon op het stationplein staat, dan zie je dat de koperpasserel ongeveer een verloop heeft van 1,20 meter. Als je dat recht maakt, heb je al 21 gewonnen. Dus je hoeft helemaal niet zo diep te graven, om het zo maar mm -hmm. te zeggen. Om zeg maar een tunneltje te maken. En dan kan je zeggen, ja, Peter, van, uh, dat wordt natuurlijk volgespoten met graffiti en dergelijke. Nee, je kan ook anders denken. Je kan kijken, hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe kunnen we daar een belevingstunnel van maken? Zeg maar dat je daar zeg maar. Uh, dat ontmoedigt het graffiti spuit. Het is een heel klein stukje. Het is een heel klein tunneltje. Ja, klopt, he? Heel kort. Klopt. Ja, ja, nee, Alleen de, waar, de straat. En zeg ja. maar voor het groot onderhoud, ja. staat de burgemeester mm -hmm. uh, straat gepland voor groot onderhoud, mm -hmm. en en al dat soort dingen. Dus sla die twee vliegen in één klap. Kun je een mooie meenemen. Komt ook maar ja. één keer, hè? Kom okay. maar één keer langs. Het zijn geweldige plannen. Ik vind het interessant om dat te horen. Want ja, je moet toch uh, ergens heen in ook. Uh, ja, maar dat is zeg maar de visie, toerist gericht, ja, nee, dat klopt, ja. en de ontwikkeling van het openbaar vervoer, ja. de trein, al dat soort dingen. Ja, want hoe, je ga, je, hoe de, ga je hier nou verder mee? Ik heb nog een plan. Uh, nog een plan? Ja, er, komen, er zijn drie Kijk, dingen. Ja, maar we moeten een je beetje naar de afronden, <laughs> vertel, wat ja. heb je nog meer? Um, de boulevard Barnaar. Ja, die, die wordt natuurlijk is, ook op de schop genomen. Dat is ook even een dingetje. Uh, nou, een visie. dingetje, ook een ding. Precies. <laughs> uh, in mijn visie zeg maar, uh, voor toeristisch standwoord is mijn advies aan de raad, begin nou de boulevard Bandaar is van Palace tot Bloemendaal. Uh -huh. Gaat het in tweeën knippen. Hè? Van uh, Palace tot, tot de Rotonde. De rotonde. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Daar lopen de toeristen. En ik heb ook geïnventariseerd, ge ge daar zit ook de, zeg maar, de financiële kracht voor een deel. Want zeg maar, uh, centerparks met 4,500 huisjes, de, de hotels, mm -hmm. NH Hotel, en die mensen, ik zeg altijd maar, die lopen met geld in hun knuisjes naar het dorp toe. Ja. Daar lopen ze. Niet op de Zuidboulevard hoor. Nee, nee, Echt niet. Nee, nee, Die lopen nee, op de nee, Boulevard Barna. Maar de, de Noordboulevard wordt net zo mooi als de Zuidboulevard, denk ik. Tenminste, de met uh, stilte open. Wij lopen lang, ja. lang genoeg mee in dit leven om te weten hoe sommige dingen lopen. Nee, dat, dat wordt ja, vaak verzoberd. Ja, er is, ook want waar, dan is het geld ja, op ja, en dergelijke ja. problemen. We schuiven het nog een paar jaar naar achter. Ja, ja, dus ja. Ik zal het even afgenomen, Hans. Ja, oké, okay, maar ik vind de Zuidboulevard bijvoorbeeld wel aardig gelukt, toch? Goed gelukt, ja. ja, lijkt me wel. En, o, ik werk ik, ik daar ik... ook nog de nodige op en aan. Ja, dat kun je ook, natuurlijk. Ja. Even de laatste Vertel. vraag, hoe ga je dat uh, verder aanvliegen? Of hoe gaat het CDA dat verder aanvliegen met moties, amendementen, maar ja, op? de bedoeling is, zeg maar, omdat toeristische visie overstijgt en in beetje uh -huh. projectmatig is, dat met Jan-Jaap de Kloet, zeg maar, daar uh -huh. verder. Daar heb ik al mee gesproken. Uh, staat er ook heel positief tegenover. En te, in gedachten denken we nu dat we, zeg maar, niet zeg maar komende raad. Nee, komende raad aanstaande Maar dinsdag. zeg maar, de, in een maand later met een motie vreemd gaan komen. Om dat uh, verder uh, in te brengen. Nou ja, als je de coalitiepartijen meekrijgt, dan moet het eigenlijk al aangenomen. Hè? Het is eigenlijk zo. De mensen die ik zelfs buiten de coalities gesproken heb, ja, ja. die staan er positief tegenover. Oké, okay, dat is goed te horen. Maar. Kijk, als je, uh, ja, er, moet, er komen is, ook cijfertjes. Tuurlijk, en tuurlijk, nee het logisch, logisch, Kan niet, nee, maar logisch, ja. ik, ik zit nu over een stuk visie te praten ja, naar na ja, ja. Nee, 2040. Het is, het, is, het is een goede zaak dat we verder kijken dan uh, deze raadsperiode Just, alleen al. Precies. Ja. Nou, daar zijn we het over eens. Uh, en Ik vond het een interessant gesprek. Dank je. Want we gaan het afsluiten Peter. Want, ja. Uh, ja, want we hebben natuurlijk heel veel meer nog. dus Zeker het eerste uur. En we gaan eerst uh, luisteren. Dank, hartelijk dank, goed weekend. Graag gedaan. En we gaan eerst luisteren naar de muziek. Wil ik terug nou het was Mijn moeder die me schreeuwt ging naar buiten zonder jas als hij in de pauze Beetje chaos in de klas Perkast hoor een piep Had geen money om me pas Ik wou dat het niet zo was wou dat het niet zo was Nu lopen jongens hier met strepen in de tas ik Zeg sorry sorry voor de twijfels die ik had ik Ben veel beschadigd Weet niet eens meer wie ik trast Nu heeft die money maar gepakt Ik wou dat het niet oh, zo ja, was Mijn gedachten zet ik uit Ik zet het even weg Mijn die is zo vol Ik wil een week weer. Oh, oh. Om mezelf weer terug we, te we, vinden Ja, al zeg maar met top notes ook we hadden wel een plan in ons hoofd, van wat gaan we doen? En dan was Rondjes, de eerste single die we hadden uitgebracht. Die hadden maar jullie rest, al eigenlijk bedacht? Die was op de zolderkamer gemaakt eigenlijk, nou ja. Rondjes. Ja. Dus uh, die hebben we verder ontwikkeld en uh, ook onze stemgebruik zo hebben we allemaal ontwikkeld. En uh, daarna hebben we gewoon, zijn we alleen maar door gaan rennen, zeg maar. Het is niet dat we hebben stilgestaan bij een momentje van, oh dit is echt gek of... Dat ah, komt jij moet allemaal ook later genieten. pas, zeg maar. Ja, ja, Toen okay. hebben we dat gedaan. Ja. Die momenten hebben we wel gehad, maar ja. dat komt allemaal later. ja Voor ons was alles nieuw, dus wij gingen gewoon alles met, met de golf mee, zeg maar. En, uh... Dus je wordt nog niet geleefd? Wat je denkt, wow. Soms. Ja, soms hebben we dat besef, ja. Maar... Ja, want wat, hoe ziet zo'n dag eruit voor jullie dan? Zo als vandaag, een normale maandag? Um, ja. ja, we gaan zo naar de studio. Dus. Ja, ja dus echt? Ja, naar de oh, al. oh, leuk. Ja. Want ik dacht al, ik wil met jullie afspreken... maar misschien moet ik wel naar Amsterdam komen. Lijkt me natuurlijk ook geweldig om jullie aan het werk te zien in de studio. Wel heel leuk om jullie zo uh, in je filmpjes op Instagram dan mm -hmm. te zien hoe dat gaat. Mm -hmm. uh, dat zie je in de films natuurlijk ook zo. gaat dat dan? Mm -hmm. ja, ja. Maar um, mag je zelf ook bepalen hoe je uh, de tune wil hebben... Of uh, is dus, er iemand die dat een beetje, zo'n regisseurachtig iemand? Nee, nee, nee. Je, je bent gewoon met die producer en uh, die de beats maakt, zeg maar. En dan ben je gewoon in de studio, weer gewoon ideetjes aan het opgooien. Hè? En dan op een gegeven moment, of hij heeft een idee, wat hij al heel langer heeft. Ja. En, uh, of de producer heeft een idee van, ook oh, dit wil ik met jullie maken. En dan doen we dat gewoon. En dan meestal maken we twee of drie nummers op een, op een dag, zeg maar. Zo. Waar niet alles van goed is, hoor. Maar nee. dan je Die kan nog bijgeschaafd. Ja, toch? En dan Kijk. heb je gewoon ideeën in je hoofd en dat werk je gewoon uit. Ja. ja. En dat is het eigenlijk. En dan zitten jullie hoe vaak in de studio in de week? Zo. Probeer er zoveel mogelijk. Ja. Oké. Okay. Het liefst elke dag. Maar ja, zo ook, leuk vinden jullie dit. Ja, <laughs> Moet je ook sporten? Ja, ik kom net van de sport gewoon ja. Oh heel <laughs> ja. ook, ik wou nog vragen. Misschien kunnen we even samen rennen. Ja, even, uh, <laughs> Wat ik ook heel leuk vind in de clips. Dat ik. Uh, of, ja, ouderwetse clips. Maar uh, dat je toch veel beelden van Zandvoort gebruikt. Is dat iets wat jullie dan uh, graag ook zo houden? Omdat je gewoon uh, je hart ligt in Zandvoort? Ja, de eerste, de eerste paar clips hebben we allemaal in Zandvoort gedaan. Maar nu hebben we zeg maar, alle plekken al, al geschoord. Ja, want jullie dus nu hebben wel ja, goede plekken. Ja. ja, we hebben echt alles al. Ja. Dus nu zitten we wel een beetje... Uh, de ja, de richting gaan gaan de stad. Richting de stad. En wordt er allemaal voor jullie uh, geregeld ook nu? ja. Ja, want je uh, komt nu in een flow van uh, dat er steeds meer mensen bijkomen. Hè? Ja. ja, maar dat gaat allemaal organisch, zeg maar. daar ja. ben je, zeg maar, met de tijd weet je daar gewoon aan. Ja. ja, je had niet kunnen dromen, dat je want het is echt heel snel gaan 2020, 2020? toch? Ja, ja 2021 was mij. Moet je nagaan. In mm -hmm. zo'n korte tijd, en dat je nu gewoon al helemaal... Mensen weten het gewoon. Of 2022 trouwens. 2022? 22. Ja. ja man. Jee. Rondjes. 17... 17... januari. 17 januari. Ja, 17 januari 2022. Ja, niet normaal. Maar... Dat is uh, echt een korte tijdje. Ja, ja. En uh, wat zou je nog... Wat hebben jullie eigenlijk als droom? Want je bent nu goed op weg. Heb je nog iets van... Oh, met die of die zou ik wel heel ja. graag op willen nemen. Of, want je zit nu in zo'n... Als ik het woord gebruik, zien ja. Met al die Klaar. rappers van Nederland. <coughs> jullie worden nu gezien. Jullie hebben echt een heel eigen geluid je onderscheidt je echt, toch? Ja. Ik denk dat iedereen echt helemaal denkt van wow, waar, die, uh, waar komen die opeens vandaan? Mm -hmm. zijn er, is er een droom? Ja, ik denk uh, een hele grote show geven. Ja. Dan ja? Ik denk uh, Avas. Sigurdon. Kunnen we dat wel zeggen toch? Een show? Ja, ja. We hebben, uh, 7 juni. 7 juli geven we een eigen show. Juni, juni, juni. Oh. Juni. 7, ja? 7 juni. 7 juni. 7 juni geven we een eigen show, Naadweg. Naadweg, ja. Dus, uh, in de eerste show. Ja. Maar met, met, ticket, met gasten man. of echt uh, alleen maar jullie? Nee, goeie, uh, onze echt eigen. Show. En misschien man. krijgen we gastartiesten erbij, maar dat is allemaal nog verrassing. Ja, ja. Oh ja, dus, nee, uh, daar zeggen we niks over. Je ga er niet te veel zeggen. Ja. Oh, dan moeten we even kaartjes regelen. Want ja, dat dan. wil ik wel zien. En uh, uh, nou, ik hoop dat jullie uh, nog een leuk onderwerp hebben voor binnenkort. Want wat, nu heb je de trein. Je hebt Klopt. rondjes, je hebt, uh, wat, is, wat is nog een onderwerp wat heel erg goed zou aanslaan? Oh, nog een onderwerp? Ja, weet ik niet. Hè. Nee, dat is niet. Gewoon, het gaat, moet gewoon organisch gaan, zeg maar. Het ja. moet gewoon super verlopen en niet te geforceerd. Ja. Dan, zeg maar de, de meeste hits en de meeste grote tunes die zijn ook liedjes waar je het niet van verwacht. Zeg maar. Ja. Meestal. Ja. We hadden ook niet gedacht dat rondjes zo op zou blazen. Zeg maar. oh, ja. Ja. En van liedjes waar we juist hele hoge verwachtingen van hadden. deed het weer minder dan oh, ja. andere liedjes zeg maar, ja. die we ja. hebben uitgebracht. Dus, hmm. en, dat is uh, altijd nog... En hoe onthoud je al die teksten? Ik bedoel, daar zo... <laughs> ja. ja, sta je voor zo'n... Ja, maar daar sta je voor zo'n mega publiek. Ja. En je hebt als... jullie hebben echt al heel veel uh, uh, nummers. Klopt, ja. Of zodra je de tune hoort, weet je het. Ja, dat denk ik. Het ja. gaat wel een beetje automatisch net als dat je een liedje opzet van een andere artiest. Ja. Dat je hem mee kan zingen, zeg maar. Ja, maar ja. Dan okay. heb je nu het liedje zelf gemaakt, zeg uh, maar. Dus ja, je... kan ik wel, maar ja. compleet, het is niet normaal. Je ja. hebt echt zoveel. Ja. Maar we en, hebben het zo vaak gedaan, we hebben veel showtjes gegeven. Ja. Dan moeten we echt alles dus, gewoon. Uh, echt inprinten, ook repeteren doen we heel vaak. Uh -huh. Ja. Dus we hebben echt alles gewoon in ons hoofd. En kunnen jullie elkaar print. invallen? Als, als ja, een ja, een ja dat hebben we ook we wel eens. genoeg uit ja. ja. Maar goed, ik alleen bij het door. Ja, ja dan kijk op, dat stiekem, ziet ja. niemand. Ja, dan kijken we stiekem naar ja, elkaar. Oh, heel goed. goed. Ja, dan gaan we door. Oh, maar, ja, ja. de fans en de mensen... Of je doet gewoon zo, want iedereen zingt gewoon mee. Toch? Kan ook. En, oh ja, dins. dat vroegen we ons af. Wat, wat... Hoe kom ik op dins? Ja. Ik werd gewoon zo genoemd door de jongens. Oké. Mijn echte naam is Daan, maar ze noemden me altijd Dina of... Uh, Dins of dienstdeel altijd bij namen, zeg maar. Oh, ja. Net zoals Sigie, Siggy ja. heet, zeg maar. Ja. Zo ging het eigenlijk. En toen dachten we, nou, wat is een en naam, gingen we sparren? En eigenlijk kwam maar eigenlijk gelijk op Sigie en Dins. Ja, het loopt ja. goed. Ja. Het loopt perfect. En wat zou je nog tegen de fans willen zeggen? Mensen die nu luisteren? Um. 15 maart stream. Oh ja, mm -hmm. vrijdag. Ik toe. Uh, laatste, laatste trein, Ziggy 7 juni, koop kaartje. Eigen zoetje. <laughs> ja, prijs, zeker. Ja, zeker. Uh, er komt oh, snel oké, een nieuw klaar. album aan. Dat ook. Ja. Uh, mogen we dat geven? Ja, die, uh... die, datum gaan we nog niet uh, prijsgeven nee, er worden maar, meerdere dingen nog niet prijsgegeven Er komt heel snel een, een nieuw album aan. Onze eerste, echte, echte album. Ja, daar zijn jullie wel trots, hè? Zeker. Ja, zeker. Ja, en jullie ouders ook. 100%. Ja, zeker, 100%. Ja, want jullie hebben ook een nummer familie. En dan zeggen mm. jullie best al van geniet van nu. Precies. Best wel, jullie zijn super jong. En dan toch al zo uh, daarmee bezig dat je van elk moment wel moet genieten. En uh, niet te veel vooruitkijken. Maar gewoon in het nu, toch? Ja. Daar, dat, dat, dat nummer, uh, ik heb het even gekeken. Het is ook. nummer. Yes. Ja, het is persoonlijke nummer. Persoonlijke, ja. Ja. Oh ja, nou kijk. Iedereen moet het even opzetten thuis. Gewoon nee. even opzoeken. Hondjes, <laughs> familie, sjoe ook heel leuk. Een hele shoo shoo. Ja, en, en daarop hardlopen. Dan ga je vanzelf uh, ga je heel fit vanzelf worden. Dan rennen. <laughs> ja, je benen gaan vanzelf rennen. Hé, hey, super bedankt. Geen nee, probleem. Uh, ik, uh... ik ben heel blij dat jullie... Nou, wie weet willen jullie één keer in de studio komen optreden. In jullie drukke, drukke bestaan. Komt goed. Tuurlijk. heel 100%. goed. we sowieso nog gaan we. Nou, wij gaan kaarten kopen. Ja, zeker. Voor 7 juni. 7 juni. Ja, 7 juni. In de melkweg, hè? Ja. Al oh, top leuk was een early morning yesterday I was up before the dang tot zover het ritme van Zie via de kabel op 104.5